Verder hebben we om uh, half, uh, half vier we de evenementagenda... wat er allemaal te doen is in Zandvoort. En we hebben nog wat aanvullende nieuwsberichten voor u dit uur. Oké, okay, lekker blijven luisteren naar CFM en heel veel lekkere muziek. Waaronder Justin Bieber. Hier is What Do You Mean?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 What do you mean? What do you mean? Oh, what you your head, yes, but you me, no. do you mean? ZFM niet alleen op radio, maar ook op uh, internet. We leveren het ritme van Zandvoort ook op internet. Zfm. www.zfmzandvoort.nl ZFM En via onze sites blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. I wanna dance by water the Mexican sky Drink some margaritas by spring and blue lights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 Rick's Margaritas, waarschijnlijk, Zo even, medals op de zaterdagmiddag bij CFM. Met deze van Last Frequencies. Are you, are, the, are you with me? CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, are you with me, Willem van Dessen? Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Goedemiddag. Hoe is het met de veteranen? 1.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 Lewis Hamilton, de twee Mercedes-rijders. Hamilton wereldkampioen op dit moment. Zit hem wat tegen dit seizoen. De laatste zes wedstrijden al gewonnen op rij door Nico Rosberg. In China was het Hamilton nog de, die motorenprobleem had in de kwalificatie. Daardoor achteraan moest starten. Tot nu toe ging het goed in Q3, of Q1 en Q2. Q3 kon Hamilton wederom niet rijden vanwege motorenproblemen. Hmm. Vandaar dat hij geclasseerd staat als tiende. Het kan zijn dat hij nog verder naar achteren gezet wordt indien er een motor gewisseld moet worden. Nico Rosberg reed lachend naar de pole en wederom... met op een tweede plaats Sebastian Vettel in de Ferrari. Vettel wordt echter ook vijf plaatsen teruggezet... want die heeft de versnellingsbak gewisseld. Dat mag wel, maar dat mag na zes wedstrijden pas. En dit is pas de vierde van het seizoen. Dan krijgen een straf van vijf plaatsen teruggezet. Dus Vettel gaat ondanks zijn tweede tijd starten vanaf positie 7.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 Ja, zeker. Want uh, als we dan even kijken... hier wordt altijd gemeten aan je teamgenoot. Uh, Dat is uh, in het geval van uh, Max Verstappen... is het uh, Carlos uh, Sainz, junior. En Sainz, uh, junior... Uh, ja, die wist niet verder te komen als een elfde plaats. En als we kijken naar het seizoen dan... vier wedstrijden oud.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 Uiteraard. Uiteraard, oké. Okay. Dankjewel Willem van Densen. Dat wat betreft de race van Sochi... morgen vanaf twee uur live te volgen... op diverse tv-kanalen. Ik zit openloos te blijven hopen of... leg ik me neer af misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minks? Nou, dan gaf ik het alleen op. Ik heb vertrouwen in de minksheid... Een optimist zegt, ga beter als ooit Historiek is pleit, we beteren gered. De grote noop hebben we niks gezien, niks gehoord Brandje neer, een daar De as vloeit tot in de achtertuin. We zitten je politieke landkaart Over hoe alles terug te brengen, tot op ons eigen bord Ik blijf positief, dat is zeker dat Toch vrees ik voor morgen uit desondanks We zijn klaar voor een nieuw begin Ik weet vandaag nog niet helaas Morgen misschien Mijn filosofie, maar zonder grote denkers en ik neen nee. En of ik al terug geloof in iets Ik straat telkens op het ongelooflijke Maar je dit nodig om te kaderen Om alle bonheur of mijn chans te kunnen plaatsen Om je in te kunnen voelen met de generatie Voor kracht om de bladzijden om te draaien hm. En we weten dat de tijd riept Dus ik slaag de snor aan en zet hem even stil Antwoorden in mijn knie, alleen mijn lied Tot in de ziel van de wereld, mijn woord en melodie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 Het is helemaal hot bij onze Zuiderburen. Dan hebben we het over de Belgen, natuurlijk. De Horizon van Tourist MC. En hier is Dualipa. No, we are not fooling anyone.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 Te veel vraag.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 Never seem to be in charge.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 Vlammoos alle playa. Vamos la playa. Oh, dus Die, ja. deze niet, Die kunnen we ook straks gaan draaien. Hoor. Geen enkel probleem. Ik ben niet in Ik niet in Ik ben niet in Ik niet in Ik ben niet in Ik niet You don't gotta go to work Work, work, work, work, work, work Let my body go to work, work, work, work, work, work We can walk tomorrow Oh, oh, oh, oh We can walk tomorrow Oh, oh, oh Let's put it in emotion. motion I'm I'ma give you a promotion I'll make it feel like a vacation. Turn the bed into an ocean We don't need nobody Nobody. Nothing but cheating in between us. Ain't no getting off early. I know you're all.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 Ja, het is tegenwoordig helemaal in, hè, dat thuiswerken. Best wel lekker, hoor. Of Af en toe genieten van het zonnetje. werk je op je balkonnetje met een uh, computer zitten? Dat is beter dan op zo'n uh, zo sfeerig kantoor, hoor. Toch? Nou ja.